9 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Twee leden van de Russische feministische band Pussy Riot... komen nog deze maand naar Nederland. Ze willen zich inzetten voor betere omstandigheden in gevangenissen. In Amsterdam willen ze praten met gevangenen... en maatschappelijke organisaties. En daarna gaan ze naar Parijs en New York. En daar zullen ze ook gevangenissen bezoeken. De Telegraaf gaat over op Tabloid. Volgens hoofdredacteur Jules Paradijs is de krant al een tijd bezig met de voorbereidingen. Afgelopen jaren zijn meer landelijke kranten overgestapt van een groot formaat naar Tabloid. Sinds 2010 worden onder meer de Volkskrant en NRC Handelsblad op het kleinere formaat uitgegeven. Voor de meeste kranten werd het traditionele broadsheetformaat te duur. De Telegraaf was de enige landelijke krant die nog in dat formaat verscheen. De krant komt ook opnieuw met De Telegraaf op zondag... en dan alleen voor tablet en pc.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 Het weer. Vanavond is het hier en daar mistig. Het kan ook glad worden, want de temperatuur komt uit rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, later in het westen regen... en dan wordt het 4 tot 6 graden. Donderdag wat regen of natte sneeuw... en vrijdag op de meeste plaatsen weer droog. Dit was het NOS Journaal. Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen. Nu, als cd van de maand, Vivaldi's Blokfluitconcerten...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 En wat win jij met sport? Vertel het op de Facebookpagina van NOC-NSF. Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Iedere dinsdag, woensdag en donderdag dwaalt hier de blik over de wereld... Vandaag onze achtste kandidaat in de bloedstollende verkiezing... voor dictator van het jaar 2013. Isaias Efferwerki van Eritrea komt aan de beurt vanavond. We discussiëren in het Geo-bureau aan de vooravond van de Syrië-conferentie in Zwitserland... over de stelling... de Responsibility to Protect is een lege huls. En dat gaat over het principe dat in 2005... door de Verenigde Naties werd aanvaard... waarbij de verantwoordelijkheid voor bescherming van de bevolking... overgaat op de internationale gemeenschap wanneer een zittend bewind die niet meer kan garanderen. Maar wat komt daarvan terecht? Het Internationaal Filmfestival Rotterdam gaat morgen van start... en heeft als thema Europa. Hoezo en wat houdt het in? En waartoe heeft de Universiteit van Groningen een leerstoel Mongolië? Dat zijn zo'n beetje de vragen voor vanavond. Maar nu eerst, voetbal, er wordt gebekerd... en ook in deze uitzending blijft u op de hoogte... van de verrichtingen van Roda en AZ. In het Parkstad Limburg Stadion zit Jeroen Elshoff. Waar het na 21 minuten tussen Roda, JC en AZ in deze kwartfinale nog 0-0 is. Dat had het niet hoeven zijn er. Er zijn veel kansen aan beide kanten. In het begin zijn er kansen geweest voor Roda. Nemeth kreeg een schoot net naast. En Paulussen kreeg de grootste bijna leeg doel... op aangeven van Hupperts, maar hij schoot de bal naast... om direct aan de andere kant te zien... dat daar Berghuis en Berens AZ op 0-1 hadden kunnen zetten. Maar ook daar ging het mis. Het is een klein wonder. Het staat hier nog 0-0. Maar vooral Paulussen had die bal voor leeg doel moeten maken. Want dat had, uh, nou Chris, denk ik, zelf jou nog gelukt. Oké, okay, nou, uh, onderschat me niet... Dankjewel, Jeroen. Niet. Als er iets gebeurt, horen we je weer. Goed, eerst de Oekraïne nu. Eind vorig jaar zette de Oekraïnse protestbeweging Euromaidan... in het Oost-Europese land weer op scherp. Nadat president Viktor Yanukovych aankondigde... af te zien van een samenwerkingsverdrag met de Europese Unie... kwamen grootschalige protesten op gang. Maar waar in december het onafhankelijkheidsplein in de hoofdstad Kiev volgepakt stond... met uitgelaten pro-Europa-demonstranten... is de sfeer nu in hoog tempo omgeslagen. Nu actievoerders de afgelopen dagen slaag zijn geraakt met de oproerpolitie. Aan de telefoon hebben we correspondent Olaf Koens... met een beetje heese stem van de traangas, geloof ik. Goedenavond, Olaf. Ja, je bent, je bent gisteren aangekomen uh, in uh, Kiev. Kiev staat nu, voor zover ik weet, vlakbij het uh, onafhankelijkheidsplein... waar je ook de hele dag geweest bent. Hoe is het daar op dit moment... Ja, ik ben een stukje weggelopen daarom dat men nog altijd heel druk bezig is... Uh, op trommels uh, te slaan uh, met ijzeren staven, op hekken te slaan. Er wordt zoveel mogelijk herrie gemaakt. Ja, ja eigenlijk uh, de rellen die daar uh, afgelopen weekend uh, zijn begonnen... dat uh, is in de nacht van zondag op maandag, ja, die gaan gewoon door. Gisteravond ook uh, grote groepen opgeschoten jongeren... die uh, molotov-cocktails naar de politie gooien, uh, stenen... Uh, er is dus gisteravond zelfs een katapult opgetrokken... waarin uh, die motorcocktails richting de oproep politie werd gegooid. En dat gaat gewoon door. Dat, ja. uh, die, die onrust is nog steeds. Ja, maar dat is toch een heel ander beeld dan we in december zagen. Hè? Het is een tijdje rustiger geweest. En, en nu meteen uh, dat, dat geweld. Uh, is die sfeer echt helemaal omgeslagen? Ja, de, uh, wat we eigenlijk zien is dat uh, deze protestbeweging, hè, die eigenlijk begon als een, ja, je zei het al, pro-Europese protestbeweging, die is uh, behoorlijk omgeslagen. Uh, twee aspecten. In de eerste plaats, uh, het gaat niet langer om dat uh, associatieverdrag met Europa, wat de Oekraïne zou moeten tekenen. Nee, het gaat nu specifiek om uh, president uh, Viktor Janukovic. Uh, wat deze demonstranten betreft moet zijn, uh, ja, letterlijk zijn kop moeten rollen. Mm. En uh, dit zijn uh, ook geen uh, leuke vriendelijke studenten meer of hits. Eigenlijk waren het eerst. Nee, dit zijn uh, nationalisten, soms zelfs uh, neonaties, opgeschoten jongeren, uh, hooligans. Er zit van alles tussen, ook nog wel hier en daar een hipster. Uh, maar over het algemeen heeft het een, een behoorlijk ander karakter gekregen. Het is uh, behoorlijk uh, hart tegen hart. Ja, en uh, de, de, een van de aandijlingen voor deze protesten is ook weer dat uh, ja, de regering een hele strenge antidemonstratiewetten heeft afgekondigd. Maar daar trekken ze zich dus helemaal niets van aan. Daar wordt in Kiev op dit moment inderdaad uh, helemaal niks van aangetrokken. Het is ook wel een beetje vreemd natuurlijk. Uh, eigenlijk uh, er valt er een goede analoog te trekken met wat er in Rusland is gebeurd. En er waren ook protesten. En vervolgens heeft het Russisch parlement toen Vladimir Poetin eenmaal weer herkozen was... hebben ze in, in een paar maanden tijd een aantal behoorlijk repre repressieve maatregelen aangenomen. Uh, die ook het, uh, het, het, het, het opzetten van tentenkampen verbiedt en het installeren van... Uh, alle vormen van protesten zijn ja. nu in Rusland al aan banden gelegd. En dat heeft men hier ook gedaan. Met het verschil dat Rusland daar maanden over gedaan heeft. En dat dat hier echt in een kwestie van uh, uh, drie minuten is gedaan. Ja. En de parlementariërs van de partij van uh, Viktor Yanukovych die hebben het letterlijk met een geheime handstemming. Pas in één keer die uh, wetten doorheen ja. gevoerd. Maar, maar, ja, en daar zijn we kwaad over. Ja, maar het, het, het helpt vooralsnog dus niet. Al die, al die uh, hitsters noem je, noem je ze geloof ik. Die, die leuke jongens en meisjes van, van december. Wat vinden die ervan? omdat het protest een beetje is overgenomen... door die uh, harde, radicale en ook wel vrij uh, extreemrechtse nationalisten. Ja, dat is een beetje dubbel. Kijk, aan de ene kant uh, zijn die boos en teleurgesteld. Hè. Die vinden uh, nog altijd uh, dat uh, ja, dit soort dingen niet kunnen. En die, die vrezen vooral voor het feit dat nu ja, no COVID een goede reden heeft... om uh, korte meten te maken met het protest. Aan de andere kant zie je ook veel mensen die zeggen... ja, uh, we hebben al twee maanden geprotesteerd. De overheid luistert niet naar ons. Hè. De overheid luistert alleen maar naar geweld. Dus moet je ook geweld toepassen. Uh, ik kan niet zeggen dat uh, deze protesten, deze gewelddadige protesten... inmiddels de steun hebben van de meerderheid van het volk. Er zitten gewoon een hoop mensen die zeggen... prima, laat ze maar flink op los slaan. Dat zal ze leren. Uh, dus wat dat betreft ja, hart tegen hart hierin keert. Het is voor de vraag wie er gaat winnen. Ja, en hoe, hoe uh, pakt het voor Janukovitje uit op dit moment? Versterkt het zijn positie? Of, uh, uh, want hij wilde praten met de oppositie. Komt daar nog iets van terecht? Nou, daar komt op dit moment niets van terecht. Uh, dat praten met de oppositie, want oppositieleiders... Hè, bijvoorbeeld Vitali Klitschko, de oud wereldkampioen boxen, nou die is al weggelopen bij die gesprekken. Um, het is moeilijk te zeggen. Kijk, aan de ene kant uh, zie je dat natuurlijk dit protest... En zoals ik al eerder zei, Janukovic kan dit natuurlijk makkelijker afschilderen... als een, een groepje radicalen waar de politie even snel korte metten mee moet maken. Um, uh, en wat dat betreft is het makkelijker. Hè. Hij had eerst te doen met een grote uh, oppositie een brede protestbeweging. Nu heeft hij alleen te maken met de radicalen. Dus wat dat betreft is zijn positie iets sterker geworden. Aan de andere kant, ja, dit is nu alweer de derde nacht dat in een groot deel van Kiev toch uh, uh, ja, uh, auto's in brand worden gestoken, uh, de politie met uh, vuurwerk wordt beschoten, mm. katapulten, pijlenboog, noem het maar op. Ja, dat kan natuurlijk ook niet lang zo doorgaan. Uh, dus wat dat betreft is ook zijn positie nog altijd niet helemaal zeker. En ook de reactie van uh, bijvoorbeeld de Europese Unie en de Amerikanen, hè, die uh, het ...en aan de politie nog altijd scherp veroordelen. Ja, dat uh, zit hem toch ook niet lekker. Dus wat dat betreft Janukovic, hij gaat er iets op vooruit, maar niet heel erg. Heel hartelijk, hartelijk dank, Olaf. Uh, het blijft heel spannend daar. Bureau Buitenland. Zeker, Bureau Buitenland. En we gaan naar Mongolië. Want de Universiteit Groningen heeft als eerste Nederlandse universiteit... een leerstoel Oost-Azië en Mongolië ingesteld. Als onderdeel van een nieuw Oost-Azië-programma. En sinds december is jurist en antropoloog Tjalling Halbertsma daar... de bijzonder hoogleraar op deze leerstoel. Niet toevallig, want de afgelopen jaren was hij al onze man in Mongolië. Meneer Halbertsma, welkom. Ja, want... um, u was de eerste Nederlandse vertegenwoordiger in Mongolië. Nu bent u de eerste hoogleraar Mongolië, volgens mij in de geschiedenis van Nederland, hè, toch? Ja, ja dat denk ik wel. Correct. Vertel het mij, waarom houdt u van Mongolië? Oh, dat is een hele bijzondere plek. Als je van uh, veel ruimte houdt en van uh, grote wildernis, dan, dan ligt die nog in Mongolië. Hè. Alles wat wij hier in West-Europa eigenlijk niet meer hebben aan ruimte, wildernis, uh, is daar. Ja. En uh, daarnaast is het een plek die zich heel snel ontwikkelt. Hè. Er gebeurt heel veel. Een enorme economische boom in de stad. En uh, een land wat in een hele grote vaart zit, in een vaart der volkeren, ja. uh, na 1990 toen het uit die Sovjetperiode kwam. En om daar iets van te zien en mee te maken is natuurlijk heel interessant. Ja. Er gebeurt heel maar, veel. Maar, maar voor we naar de ontwikkeling gaan, eerst nog even die, die leegte voor mij. Uh, en misschien voor wel meer Nederlanders is het toch ook een beetje zoiets als Timboektoe. Ik weet als Donald Duck vroeger zich zo schaamde dat hij nooit meer gevonden wilde worden... dan ging je of naar Timboektoe of naar Mongolië. Ik, ik stel een enorme vlakte, stel ik me voor met af en toe een tent en een, een, een herder met een kudde. Klopt dat nog steeds? Ja, zeker. Dat is, dat is het Mongolië wat er ook nu nog ligt. Hè. Het spreekt tot de verbeelding. Het is uh, een land wat waarschijnlijk in onze verbeelding heel ver weg is. Hè. Haast een beetje een mythisch land. Bestaat het haast wel? Hè? Die zijn de vragen die je krijgt. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo ver weg. Want als je naar China vliegt of naar Japan vliegt... dan vlieg je heel lang over een enorm grondgebied, Mongolië. Mm. Ja, en dat is echt heel erg leeg. Hè? Want het is heel groot... maar er wonen maar heel weinig mensen. Ja, ongeveer drie miljoen mensen... waarvan de helft in de hoofdstad woont... en de andere helft die trekt naar die hoofdstad toe. Dus Mongolië wordt eigenlijk steeds leger. Dat is een enorme vlucht naar die ene stad... die het land eigenlijk rijk is, Oulambata. Ja. Dus de steppen wordt langzaam leger en leger. Ja, hoe, hoe bent u er ooit terechtgekomen? Ik werkte in de jaren negentig in China... En de meeste mensen die in China werkten... of voor een krant, of voor een bedrijf, of voor een organisatie... En u werkte voor een bedrijf? Ik werkte of... toen voor een Engelse NGO. Aha. Die kregen heel achteloos dan Mongolië ook in hun portefeuille gezet. Doe dat er even bij, ja. ja. En zo is dat eigenlijk nog altijd. De, de, de correspondenten die in Peking zitten... Die, ja. die schrijven ook over Mongolië. De ambassades die in, in Beijing zitten... die hebben ook een accreditatie voor Mongolië. Dus het is een land wat altijd met China is geassocieerd. Ja. Ik vind de Mongolen niet zo heel plezierig, overigens... Hmm. Een grote hekel aan de Chinezen. Waar ze natuurlijk lang in het Chinese rijk als buiten Mongolië zijn geregeerd. Ja. Het is een heel ander land. Een heel ander volk. heel andere taal. Maar als je dus in die periode in, uh, in China werkte... Dan, ja, dan zat dat eigenlijk in je portefeuille. Dan moest je daar ook iets mee. En u vond het daar leuker dan in China? U bent er een beetje gebleven steeds? Of... Uh... Nou, Ik vond het een hele heerlijke plek om vanuit China naartoe te reizen. Mm. Vanuit dat hele volle China, als je dan daar in de trein stapte... en dan in Ulaanbaatar uitstapte, in die enorme wijsheid. Dat was, dat was een heel spannende plek. En nogmaals, er gebeurde heel veel, het ontwikkelde zich heel snel. Um, dus er was ook veel te doen voor bedrijven en organisaties. Ja, en dat want, heeft mij daar gehouden. Ja, want uh, nou, u bent later dus, uh, als diplomaat daar namens Nederland terechtgekomen... Um, u bent er net geweest. Als u, als u, wat u nu gezien hebt daar nou vergelijkt... met toen u daar voor het eerst kwam in de jaren negentig. Wat is er dan veranderd? Enorm veel. Tenminste in de hoofdstad. Hm. In de stad is heel veel veranderd. Daarbuiten, in de steppen, is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Dat steppen nomaden bestaan, dat ligt er nog. Maar in de hoofdstad Oelombater, in de jaren negentig... was dat een hele, hele uitgestrekte, bijna slaperige stad waar de herten in de buitenwijken uit de vuilnisbakken aten. Het, het, nou, het was echt ver weg van de wereld. Mm. Maar sinds 2005 is duidelijk geworden... dat Mongolië eigenlijk een schatrijk land is. Een land heel rijk aan grondstoffen. Die liggen nog allemaal in de grond. Maar dan moeten we denken aan uranium, zeldzame aarde, steenkolen, kopen. Nou, 72 elementen die in Mongolië in de, in de bodem liggen. En dat het dus potentieel een heel rijk land kan worden. Sinds dus, 2005? Hoe komt het dat dat pas zo laat ontdekt is? Nou, de schaal waar, waarop die grondstoffen voorhanden zijn... die is eigenlijk pas vrij laat ontdekt. Er waren hmm. Nederlandse goudzoekers die al aan het eind van de 19e eeuw... in Mongolië goud aan het vinden waren. Maar dat het zo'n groot volume heeft, dat is nieuw. Goed, we praten er zo meteen over door... maar er is gescoord bij rode az. Het is 1-0 geworden voor AZ in de 32e minuut. Een hoekschop vanaf de linkerkant ingedraaid en ingekopt door Wuitens. De bal wordt nog even aangeraakt door Montaigne En dan valt de bal in het doel. De Alkmaarders in Limburg op voorsprong. 0-1. 0-1 dus bij Roda AZ voor de beker in uh, Limburg. Um, de, de, de Nederlanders waren er in de 19e eeuw al om goud te zoeken. Maar we weten pas sinds kort dat er heel veel grondstoffen zijn in, in Mongolië. En daardoor uh, Bator dus als vliegen op de holing, alle grote mijnbouwmaatschappijen... Uh, komen naar Ulan toe nu? Inderdaad, ja. Vroeger... En wat betekent dat voor die stad? U zegt, die stad heb ik heel erg zien veranderen. Ja, nou, een enorme wildgroei aan grote kantoortorens en grote gebouwen. Heel veel rijkdom. Heel veel eigenlijk individuele rijkdom, zou ik moeten zeggen. Hè. De... Het publieke domein blijft zeer verpauperd in Mongolië. Je ziet veel Ferraris, Bentleys rijden, maar over hele slechte wegen. Ah. Er is een enorme rijkdom en die is gebaseerd op de grondstoffen... die nog allemaal gewonnen moeten worden. Dus een hele wonderlijke situatie. Maar grondstoffen die dus in zo'n groot volume in de gobi woestijn, ook nog eens aan de grens met China liggen. China is natuurlijk de belangrijkste afzetmarkt daarvoor... dat het het land potentieel kan veranderen ja. in een hele rijke staat. En, maar, maar dus een, een, een, eigenlijk een, een, een potentiële, maar ook een hele een, eenzijdige ontwikkeling. Want grondstoffen, na, nauwelijks maakindustrie. Ik geloof dat 80% van wat er geconsumeerd wordt in Mongolië uh, geïmporteerd wordt. Uh, de, de, de, tot wat voor ontwikkeling leidt dat in het land? Ik las, ik las bijvoorbeeld dat Ulaanbaatar uh, de op één na vuilste stad van de wereld is... Dat ja, staat, dat is waar. Dat is enorme... haaks op dat beeld van die enorme leger. Nou, dat past wel in die transitie die er oh. plaatsvindt. He. En ook in die enorme trek naar de stad. He. De herders die schuiven daar letterlijk aan Oelumbater en de buitenwijken aan. met een filter gertent. tent En die stoken allemaal, zeker in die koude winters, kolen. of misschien wel afval. En dat leidt tot een enorme vervuiling. omdat die stad. Ja, die, die, die wordt overbevolkt op het ogenblik. Hm. Uh, maar het leidt ook tot allerlei andere hele interessante dimensies. die wij bijvoorbeeld in Groningen. Uh, Kennen, en dat is bijvoorbeeld dat het land nu zoveel inkomsten tegemoet aan het zien is. Dat het veel mensen buiten de landsgrenzen opleidt. Hè. Waaronder ook in Groningen. En wij krijgen steeds meer studenten uit Mongolië. Met name voor geneeskunde. En bieden ook meer programma's aan op Mongolië daarom. Ja. En is dat ook de reden dat Groningen nu een leerstoel Oost-Azië en Mongolië heeft? Dat daar geld zit? Uh, ten dele. Hmm. Wij, wij krijgen studenten dus die proefschriften schrijven met Mongolse financiering. We maken... Doen aanvragen bij Mongoolse staatsfondsen ter ontwikkeling van Mongolië studies in het buitenland. Maar ons interesse in Groningen op Oost-Azië is veel breder dan alleen Mongolië. We zijn geïnteresseerd in hedendaagse ontwikkelingen in Japan, Korea, China en de Mongolië, ja. die we onze studenten in een nieuwe Master East Asian Studies vanaf september aanbieden. Ja, en um, die, die enorme snelle economische ontwikkeling. en uh... Ik geloof ook een van de snelst groeiende economieën ter wereld daardoor. Nou, nou komen ze van ver, dus dat zegt misschien nog niet zo heel erg veel. Als u daar als academicus en Mongolië kennen naar, naar kijkt... Wat, wat, wat heeft u dat land dan te bieden aan adviezen? Nou, wat wij hebben met Mongolië Studies in Groningen mee beginnen, is natuurlijk meer het informeren van onze studenten op wat daar gebeurt. En dat alleen ik. Maar, in economische maar, termen, nee, ja. maar ook omdat het een land is wat enorme opkomst heeft in de regio. Hele uitzonderlijke relatie met Noord-Korea onderhoudt. Hele bijzondere positie regionaal heeft vis-à-vis -vis die andere landen waar we geïnteresseerd in zijn: Japan, Korea, China. Nou, die rol van Mongolië binnen de regio. Daar willen wij graag meer onderzoek op verrichten. Of dat wil ik graag. Ja. En daarnaast wil ik graag studenten daar meer kennis over overdragen. Wat want is die rol ten opzichte van Noord-Korea dan? Nou, Mongolië is een van de weinige landen die een, een relatie met Korea onderhoudt... die eigenlijk vrij positief uh, bezien wordt. Hè. Als er gesprekken zijn tussen Noord-Korea en andere landen in de regio... zoals Japan dan vinden die vaak in Bator plaats. Nou, het zou ondenkbaar zijn dat dat op andere plekken in de regio kan. Dus Mongolië heeft daar een, een, een uitzonderlijke rol. Maar hoe komt dat? Dat zijn, dat zijn oude vriendschapsbanden? Of? Ja, dat zijn natuurlijk hele ideologische vriendschappen... die heel vroeg ontstaan zijn. In de jaren 40 erkent Mongolië eerst Rusland... en vervolgens Noord-Korea. En dan tot 1990 hebben zij natuurlijk een ideologische relatie. En daarna wordt het een andere relatie. Maar goed, die zijn er maar... met andere communistische landen ook geweest. Waarom is dat met Mongolië in stand gebleven? Ja, nou, misschien dat... Mogolle niet echt een directe bedreiging voor Noord-Korea vormt. Altijd geïnteresseerd is gebleven in Noord-Korea. En iets van een dialoog. Hele regelmatige bezoeken daar brengt. De president van Mongolië is daar ook net weer geweest. Heeft daar over tirannie gesproken. Over markteconomie. Heel uitzonderlijk. Hè? Hmm. In het hol van de leeuw. Hij kan dat doen. Blijkbaar. Blijkbaar ja. kan Mongolië zich dat permiteren... en daar ja. dus een rol in spelen. Nou zou ik, als ik uh, een inwoner van Mongolië was... en ik zat op al die grondstoffen... en ik zag dat enorme China naast me... dat ontzettend graag die grondstoffen wil hebben... zou ik daar ook wel een beetje bang voor zijn. Zijn ze dat? Jazeker. Kijk, Mongolië heeft natuurlijk lange tijd als buiten-Mongolië... in het Chinese keizerrijk. Vanuit Beijing is het bestuurd geweest. Daarna is het in de Sovjet-Unie-invals... Uh, in voetsfeer terechtgekomen. Dus door die twee buurlanden geen gemakkelijke positie... Nee. tussen China en Rusland is het lang overheerst. En het heeft ook een, uh, daarom een belangrijke derde buurlandenpolitiek... waarbij het probeert relaties te ontwikkelen... buiten die twee buurlanden om. En daar is die wonderlijke Noord-Korea-relatie... misschien ook weer onderdeel van. Ja, ja. Hoe, hoe is de democratie zelf ontwikkeld in Mongolië... sinds uh, het uh, verdwijnen van de Sovjet-Unie? Nou, eigenlijk uh, uitzonderlijk goed. Het land heeft uh, sinds 1990 vrije verkiezingen uitgeschreven. En uh, dat, uh, die zijn heel turbulent, dat moet gezegd worden. Uh, maar wel degelijk vrij. Dus dat lijkt best goed te gaan. Het moet wel gezegd worden, nu er zoveel uh, grondstoffenrijkdom is, wordt alles een beetje grimmiger in Mongolië. Hè? De belangen zijn wel heel veel groter geworden. En als ik die Ferraris en Bentley's even voor mijn geestesoog neem, dan denk ik ook dat er wel eens een steekpennetje wordt betaald hier en daar. Ja, het is een land dat niet zo goed scoort in transparantie. Hmm. En uh, we zien ook dat veel uh, van de politici ook zakelijke belangen hebben in het land. Dat gaat ja, veel samen in Mongolië. Ja. Uh, dus daar valt nog wel een, uh, iets te winnen. En denkt u dat die, die instituties, die democratie, dat die sterk genoeg is... om die economische boom aan te kunnen? Want u zegt, dan wordt het gevecht wel wat harder, want de belangen worden groter. Ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Hè? Wat dat betreft uh, zijn er weinig landen die daar uh, goed mee om zijn gegaan met zo'n plotselinge grondstoffenrijkdom. De term Dutch disease ja. Hij is niet voor niks. In Mongolië zeer goed bekend. Hè? Onze gaswinning in Nederland, die tot allerlei problemen heeft geleid. Uh, ja. Noorwegen is misschien een goed voorbeeld hè, van een land wat een groot fonds heeft gesticht. waar al die rijkdom in. Uh, in heeft gestopt. Zijn ze dat van plan in Mongolië? Daar is men mee bezig. Hm. Ik vind zelf de, de ontwikkelingen dat Mongolië zo inzet op onderwijs... of uh, uh, studie van Mongoolse studenten in het buitenland... gefinancierd vanuit het buitenland, eigenlijk een hele positieve. Hè? Man ja. ziet dat het belangrijk is om mensen aan goede universiteiten op te leiden. En dan weer terug te halen naar het land zelf. En maakt daar fondsen voor vrij. Ja. En hebt u al veel uh, studenten? Wij gaan in uh, 1 september beginnen met de Master East Asian Studies. Dat is een nieuwe master. Nou, studenten kiezen laat in het jaar uh, in termen van zich uh, registreren. Maar we hebben hele goede hoop. We krijgen hele goede, goede feedback. Het is natuurlijk een booming regio. Het zijn interessante orde. Het is hedendaagse ontwikkelingen. Ook erg interessant en relevant. Dus we denken dat we met een goede getalenteerde groep... in september kunnen gaan beginnen. Met een variant op een oud-Chinees spreekwoord. Ik wens u veel studenten.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 Ja, het kan u niet ontgaan zijn. Deze maand januari staat bij Bureau Buitenland... in het teken van de bloedstollende verkiezing... van de dictator van het jaar 2013. Raoul Castro, Alexander Lukashenko... Omar al-Bashir, Kim Jong-un... Bashar al-Assad, Robert Mugabe en Hun Sen. Dat zijn de genomineerden tot nu toe. En vandaag zijn we toe aan de voorlaatste... Kandidaat Isaias Afwerki, president van Eritrea. Afwerki kwam aan de macht in 1991 na een 30 jaar lange onafhankelijkheidsstrijd van Eritrea tegen het buurland Ethiopië. Hij is de eerste president van het land. Het is een eenpartijstaat en er vond sinds de onafhankelijkheid geen enkele nationale verkiezing plaats. Haptom Johannes is journalist en komt oorspronkelijk uit Eritrea. Hij postte op onze Twitterpagina maar liefst 17 berichten... om de nominatie van Isaiah Afwerki als dictator van 2013 te verdedigen. Nou, Haptom, goedenavond. Goedenavond, Chris. Wij zouden de dictator van het jaar 2014 zijn. Als we dat genegeerd hadden, dus daar ben je. Uh, je weet het, het is een strak format. Ja. Puntsgewijs. Wat zijn de argumenten voor uh, Afwerki? Punt 1. Afroki produceert de meeste vluchtelingen, uh, relatief gezien de meeste vluchtelingen ter wereld. Uh, alleen, vorig jaar zijn ongeveer 9000 Eritreërs in Italië aangekomen. Mm -hmm. En in Nederland ongeveer 1000. Uh, de afgelopen 10 jaar zijn meer dan 300 Eritreërs het land gevlucht. Mm. Uh, de oorzaak is ongekende milita militarisering van het land... Uh, zelfs oudere mensen uh, krijgen wapens. Uh, ja, het is, uh, er is geen perspectief. Nee. Goed, uh, een, de... een, een, een grote vluchtelingenstroom om, door, door de, de volledige militarisering van het land. Dat is punt 1. Punt 2. Ja. Er is geen grondwet. In 1997 uh, is er een grondwet geratificeerd. Daar heb ik ook aan meegewerkt. Uh -huh. Alleen, die wordt niet geïmplementeerd. Dus Eritrea heeft geen grondwet en geen parlement. De president heeft een ongekende macht. Nou, dat lijkt me een uitstekend argument. Punt drie. Punt drie. Uh, er is geen onafhankelijke rechtelijke macht. Uh, de afgelopen tien jaar zijn duizenden Eritreërs opgepakt. Volgens Amnesty International meer dan tienduizend gewetensgevangenen uh -huh. die op een afschuwelijke manier daar worden vastgehouden. Uh -huh. Alleen in 2013 vandaag eigenlijk een jaar geleden is er een tot een staatsgreep geweest. En aanleiding daarvan. Uh, zouden betrokken. zouden betrokken. Hmm. Uh, militaire. Uh, functionarissen zijn opgepakt. Sommigen zouden uh, suicide hebben gepleegd. Anderen weten we niet waar ze zijn. Nee. Goed. Geen uh, onafhankelijke rechterlijke macht. en tegenstanders van het regime verdwijnen. Punt 4. Exact. Uh, er is geen vrijheid van. Religie, geen vrijheid van pers. Alle journalisten zijn opgepakt. Er is geen uh, onafhankelijke media in het land. En uh, religie mag je alleen maar uh, volgen... wat eigenlijk uh, je wordt voorgeschreven door het regime. Er is geen vrijheid van religie in het land. Punt 5. Punt 5. Uh, Avorki is een van de leiders in de regio... die de afgelopen jaren Al-Shabaab die aan Al-Qaeda geleerde terroristische bewegingen in Somalië financiert, traint en ondersteunt. En de aanleiding daarvan is er ook sinds 2009 een sanctie tegen Eritrea, ook onderschreven door Nederland. Habtom, het is je gelukt. De kandidatuur staat. Je hebt hem met verve verdedigd. Het, het wordt een spannende strijd. We hebben nog één kandidaat te gaan en dan de uitslag. Hartelijk dank voor, voor deze bijdrage. Haptom Jullie ook. Bedankt, Chris. Johannes. Johannes en uh, Isaias Afeworki komt bij het rijtje voor onze verkiezing van, het van de dictator van het jaar 2013. We hebben nog één kandidaat te gaan. Volgende week de uitslag met een deskundige jury. Tot die tijd kunt u nog mee twitteren via onze Twitter-account... bbvpro. Er kan er maar één de beste zijn. Goed, en uh, voor we weer even, denk ik, naar kerkraden gaan... doen we het NOS-nieuws gelezen door Femke Bolten. Dit is Radio 1. Volgens Sue Black, zij is hoogleraar forensische antropologie, is er zonder meer gemarteld in Syrië. Ze onderzochten foto's van doden en mishandelde Syriërs die gisteren naar buiten kwamen. Volgens jur juristen die het materiaal als eerst in handen kregen, kunnen die foto's dienen als bewijs voor een aanklacht tegen president Assad wegens misdaden tegen de menselijkheid. Maar dan moet er wel eerst meer onderzoek komen, dat stelt Black.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 De wereldeconomie trekt verder aan. Althans dat verwacht de top van het bedrijfsleven. Ze zijn twee keer zo positief over de toekomst van de economie als vorig jaar. De economische groei in de Verenigde Staten, China en Duitsland wordt als belangrijk gezien voor wereldwijde groei. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Bureau buitenland met Chris Keijne. Ja, het is ruim één minuut over half tien. U bent terug bij Bureau Buitenland. En dat Limburg Buitenland is, zult u mij niet horen beweren. Maar daar wordt wel gevoetbald in Kerkrade. Jeroen Elsel. En de gelukkige gezichten zijn op dit moment niet te bespeuren bij de Limburgers. Want die staan op achterstand. Het is rust in Kerkrade. Kwartfinale beker. Roda JC 0, AZ 1. Het was een koppel van Wuitens in de 33ste minuut die AZ op voorsprong bracht. Wat gelukkig, hij kopte bij de eerste paal via Montaigne en Biemans. Twee spelers van Roda, de bal in het doel. AZ is 45 minuten verwijderd van de halve finale van het bekertoernooi. Maar de marge is klein, 0-1. Dankjewel Jeroen. Zodra er meer te melden is, zijn we weer bij je. Ah ouais, parce que le l'Eurostar s'est fermé, mais pourquoi ils venaient très tôt le matin bah Parce qu'à ce temps-là, la police n'est pas encore arrivée, c'est ça, ils arrivent ouais, à 6h30-7h. Heure, ouais, c'est ça, ouais. ouais. Ja, u hoorde een fragment van het Franse Gare du Nord. Deze en vele andere films, want het was een fragment uit een film... zijn te zien op het internationale filmfestival Rotterdam... dat morgen voor de 43ste keer van start gaat. Dit jaar namelijk staat het filmfestival in het teken van een bijzonder thema. The State of Europe, oftewel de staat van Europa. Met daarin een filmische verkenning van het continent... Van een Roadtrip van Slovenië naar Griekenland door de ogen van een zesjarige, de film Mama Europa. Tot een zwarte tragicomedie over de opkomst van het Deense massatoerisme in de jaren zestig, Spies en Gliestroep. En een filmaché over het veranderende East End, Londen. Late at Night, Voices of Ordinary Madness. Onder er maar eens drie te noemen. Bij mij aan tafel zit vervangend artistiek directeur... Mart Dominicus, goedenavond. Goedenavond. Ja, want... want de echte directeur is door ziekte getroffen, helaas. Ja, die is uh, flink uh, uh, getroffen, maar wel weer herstellende. Ja. Okay. Is hij hier een beetje bij, denk je? Uh, sporadisch. Hij zal uh, de, de grote, drukke dingen zal hij missen. Maar de kleinere, wat meer intiemere bijeenkomsten... zal hij er een paar van meemaken, ja, hopen we. is dat, hè? Um, goed, we, we weten dat er verkiezingen aankomen dit jaar voor Europa. En uh, je, je hoort er nogal eens over. Maar waarom doet Rotterdam Europa als thema? Um, nou, een van de ambities van Rotterdam is... om meer dan alleen maar een vertoningsplek te zijn. Hmm. Ook om een podium te zijn waarin niet alleen films worden vertoond... maar ook discussies worden gegenereerd. En we hebben echt het gevoel... en Rutger is daar uh, echt de aanjager van geweest... die heeft het echt geantomeerd... dat, dat uh, uh, het Europese debat over Europa uh, toch een beetje op een na nou, doodspoor is misschien wat. Maar toch een beetje vast was gelopen. Loopgraven oorlog. Ja, ja, de, de, ja, de stellingen zijn ingenomen en er ja. gebeurt niet zoveel verrassends meer. En uh, vaak in dat soort situaties kan uh, kunst, in dit geval film, kan de boel een beetje opschudden. En um, de ongebondenheid van, van, um, van de film uh, kan misschien voor nieuwe perspectieven en nieuwe vergezichten um, uh, zorgen. Ja. Dat hopen we een beetje. Ja, maar um, een, een Europa-debat lijkt me voor een Culturele gebeurtenissen als het Rotterdam Filmfestival ook een redelijk abstract thema. Dat is het ook wel. Het is ook niet echt een. Kijk, uh, we gaan niet in, in zijn algemeenheid een, een gesprek over Europa voeren. En jullie gaan ook niet praten over de macht van het Europarlement. Nee, of zo. nee, dat nee. Is de, wat we doen, is uh, aan de hand van een pakket films ja. uh, kijken wat dat op zou kunnen leveren. En, en um, uh, daar zal geen. Uh, um, uh, kunstgewijs lijstje van hoe we met Europa verder moeten uitkomen... maar misschien wel een soort teneur of een, een besef van... oh, wacht eens even, Europa is toch meer dan we dachten. Want wat voor soort discussies uh, verwacht je daar dan? Een discussie over of er zoiets als Europa, Europese identiteit bestaat? Ja, dat, wat ons bindt? Of... Ja, dat, dat, maar beide. Dus dat wat ons bindt... en misschien ook wel dat wat ons uh, um, uh, onderscheidt. Um, het Ik het moet een beetje denken aan, aan, aan... zoals een museum zijn collectie kan herschikken... Hmm. en daardoor weer nieuwe um, verbindingen kan aangaan... en, en hun, dat werk ook weer een nieuwe glans geven. Zo doen wij dat eigenlijk nu met het Europa-programma. We zetten films neer die gewoon het merendeel waarvan we ook gewoon zouden hebben geprogrammeerd. Als er geen thema was ja, geweest. Ja. Maar die nu binnen de context van Europa toch net een andere lading krijgen. Ja. Ja. Die, die gaan optellen, zeg maar. Ja, laten we even blijven bij die film waar we helemaal aan het begin... een fragmentje uit hoorden, Gare du Nord. Eigenlijk zijn dat twee films, geloof ja. ik. Het is één speelfilm en één documentaire. En een documentaire ja. Want ik begreep dat dat voor jullie een beetje de essentie... van, van wat jullie willen met dat programma weergeven. Beschrijf die films even. Nou, wat zijn ik, dat voor films? Ik ben dol op Gare du Nord, wat ik echt een prachtige film vind. En, en de aanvullende documentaire uh, die zij op dezelfde plek gemaakt heeft... Uh, geografie, humain, uh, uh, vult dat heel mooi aan. Die doet dat wat, wat fictie een beetje laat liggen. Dat pakt uh, de documentaire op en omgekeerd. Maar wat ik er zo mooi aan vind, is dat het zo'n... Um, ja, in de film zelf wordt gezegd... Uh, Gardinor is een soort internationaal dorpsplein. Ja. Uh, het is een melting pot van, van uh, uh, rassen, van, van herkomsten... maar ook van drama's en, en heftige verhalen. En de film laveert daar een beetje doorheen. Want wat is het verhaal? Van de film, nou, van de eigenlijk is het. Is het. Het is een soort mozaïekachtige vertelling met een paar verhalen. Maar dus als er één verhaallijntje centraal is, is het de, de, een, een, een relatie die ontstaat tussen een oudere vrouw, een professor, en een student die onderzoek doet op het station. En die treffen elkaar en er ontstaat iets en dat verwatert weer en dan vinden ze elkaar weer. Maar zo mooi, dat loopt zo dwars door de film heen. Wat ik er mooi aan vind, is dat je de hele tijd het gevoel hebt... dat als de camera een kwartslag zou draaien... dat er een ander verhaal en een ander drama zichtbaar zou zijn. Ja. Yeah. Ja, dat, dus dat, het is, dat is essentieel voor een station, waarschijnlijk. Hè? Dat hoort ja, alles bij ja, elkaar. Ja. En wat laat de documentaire zien? Nou, die, die, die zoomt wat meer in op specifieke mensen. Die, die, uh, uh, je krijgt een toiletje de mensen die rond het station werken, die, die zich uh, echt op het station bevinden, uh, die, die daar uh, samenkomen. En die blijft daar wat langer bij stilstaan. Dus de, de, dat is wat meer een verzameling verhalen die zich allemaal. Uh, samen uh, bundelen rond dat station. Ja, en dan, en dan wordt het Gare du Nord in Parijs dus een soort brandpunt ja. van Europa, waar, waar heel Europa elkaar ja. ontmoet. Ja, ja. ja. De, de, de, de, de, de, Jullie hebben drie verschillende filmprogramma's ja. onder dit thema. Kan je ze even kort? Even? Nou, de, de Grand Tour, dat is zeg maar de. de uh, een scala van hoogtepunten... van klassieke films die, die de afgelopen jaren gemaakt zijn... Uh, die, die, uh, die uh, meteen zeg maar, het paradepaardje van de Europese cinema zijn. Nou, een mooi voorbeeld is Sacro Gras van uh, Gianfranc uh, Gianfrancesco Rosi. Uh, uh, dat gaat over de, de snelweg rond Rome. Mm. En wat daar allemaal voor verhalen aan kleven. En, uh, de, de, en die film is vrij uniek. Dat is de eerste documentaire die ooit uh, Venetië heeft gewonnen. Uh, nou, dat, ja, dat is gewoon een monument van een film. Uh, en en dat, onder die vlag, uh, Grand Tour, staan een paar van meer van dat soort. Dus dat uh, zijn een soort Europese klassiekers. Ja, ja, dus ja, zoals ja, je vroeger om reis klassiekers, ging ja. om de Europese kunst te zien... Ja. zo. Ja, dit moet je gezien hebben als je nu over de Europese cinema wil meepraten. En het Dat andere is programma? En My Own Private Europe is uh, daarentegen weer veel uh, individueler. Dat zijn uh, hyperpersoonlijke uh, verhalen waarin juist op één mensenleven wordt ingezoomd. Dus niet een uitvergroting, maar juist een concentratie op een geschiedenis. En het mooie daarvan is, vind ik... als je een paar van die films in dat blok ziet... dat ze gaan optellen. Ja. Dat, je, dat je denkt van, oh, wacht eens even... maar Europa is niet alleen maar een abstractie, een begrip... maar is ook een verzameling individuen. Daar ontmoeten we onze mede-Europeanen Ja, dus. En, en dus ook een aantal uh, individuele gevechten... en een aantal individuele tragedies. Ja. En het derde programma? Het derde programma is uh, Euro29... En dat is eigenlijk een uh, denkbeeldige uh, uh, uh, staat die wij creëren... voor alles wat niet thuis hoort of zich thuis voelt in Europa. Want dus... Europa heeft 28 lidstaten. Ja, 28. Dus... En de negen, we hebben een denkbeeldige 29e staat gecreëerd... Mm -hmm. waar alle daklozen, passanten, um, immigranten... Uh, een, een plek krijgen. Nou, daar zit bijvoorbeeld Gardinoor in, omdat dat vangt hij eigenlijk die, die groep die zich ro vaak rond uh, Gardinoor af uh, uh, uh, ophoudt. Die vangen zij als het ware op. Ja. Um, immigranten zijn wel een belangrijk thema he, ja. voor jullie. In, ja. in, waarom? Nou, in de voorkant van vanochtend stond een mooie uh, uh, verklaring daarvoor, omdat ze. Um, daar, daar kleeft een mooi verhaal aan vast. Want als immigrant moet je verschillende gedaantes aannemen. Je moet een soort chameleon zijn. In nieuwe uh, situaties moet je steeds weer opnieuw kijken... hoe je je kunt handhaven. En dat gevecht van handhaven dat is niet een strakke rechtlijnige lijn... maar dat is zo grillig als het leven zelf. Dus uh, um, daar zit veel... Uh, tragiek. En uh, daar zit ook veel uh, beweging, zeg maar. Dat is geen statisch ding. Maar die, die, uh, die immigrantenfilms gaan vaak over uh, uh, transities, uh, verplaatsingen, uh, veranderingen. Ja. Dus nou, dat, dat is mooi voor film. Ja, ja. dat is uh, ja. ideaal voor film. Uh, maar het blijft niet bij veel. Want jullie willen debatten organiseren. Er is ook een, een grote tentoonstelling. Begrijp ja. wat, wat gebeurt er omheen? Ja, er is uh, het huis van de Europese gemeenschap in Ballingschap. Dat is een installatie die uh, lange tijd in Brussel heeft gestaan. Die nu speciaal uh, uh, voor ons tijdens het festival naar, naar Rotterdam is verplaatst. En dat is een een installatie van uh, Thomas Belk... en die heeft een verbeelding gemaakt van Europa over 50 jaar. Uh, 50 jaar verder, 2063. En we kijken eigenlijk terug vanuit 2063... naar wat, wat Europa nu zou zijn. En hij heeft, hij heeft dat mooi verbeeld. Uh, uh, poli zelfs politici waren er heel enthousiast over. Nou, dat wil ik zeggen. Ja, wanneer, wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer is, wat het thema betreft, uh, het IFF erg geslaagd? Nou, ik zou het leuk vinden als na afloop van het festival niet alleen mensen, de, de, de bezoekers, de archeologische bezoekers iets hebben van, oh, wacht eens even. Het begrip Europa is toch meer gaan leven. Hij heeft toch weer meer contour gekregen. En misschien ook weer meer urgentie. En ik hoop ook dat we, dat we, dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn... dat er iets van een perspectief van een nieuwe discussie is. Niet, niet de, de, de stellingen die zal al zijn ingenomen... maar misschien wel een verrassende derde of vierde route... Kijk, dat zou mooi zijn als de kunst dat teweeg kan brengen. Hartelijk dank, Marto Dominicus, artistiek directeur van het Rotterdam Filmfestival. Wanneer u meer wilt weten over het festival en over dat programma, The State of Europe, kijkt u dan even op hun website: www.filmfestivalrotterdam.nl. Bureau Buitenland. Met nog één onderdeel, namelijk ons geobureau, zoals we dat inmiddels zijn gaan noemen. Um, moet ik even het juiste papiertje erbij, want er ligt nog allemaal andere... die ik niet meer nodig heb. Het GeoBureau. Ja. Gisteren brachten drie internationale onderzoekers foto's naar buiten... van een voormalige fotograaf van de Syrische militaire politie. Die vluchtte uit Syrië en smokkelde zijn beelden het land uit. Volgens die onderzoekers zijn de foto's een bewijs van misdaden tegen de menselijkheid... en van oorlogsmisdaden door het Syrische bewind. Ze tonen het martelen en het vermoorden van Syrische gevangenen op industriële schaal. Een visie die bijvoorbeeld onze eigen minister Timmermans meteen bevestigde. In 2005 namen de Verenigde Naties een norm aan... die bekend staat als de Responsibility to Protect. De verantwoordelijkheid om te beschermen. En die norm bepaalt dat iedere staat de verantwoordelijkheid heeft... om zijn bevolking te beschermen tegen oorlogsmisdrijven... tegen misdrijven tegen de menselijkheid, tegen genocide... tegen etnische zuivering. En wanneer daar een staat niet toe in staat is of faalt... is het aan de internationale gemeenschap om op te treden. Via de VN-veiligheidsraad. Nou, in 2011 werd die Responsibility to Protect al ingeroepen voor de NAVO-interventie in Libië. Vandaag. Speelt natuurlijk de oorlog in Syrië... maar ook de conflicten in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Zuid-Soedan lijken aan de voorwaarden... voor zo'n Responsibility to Protect te voldoen. Toch is van een interventie onder VN-vlag... die tot die bescherming zou moeten leiden, nu nergens sprake. En dat bracht ons bij de stelling die we gaan bediscussiëren in dit GOBO. We formuleren ze graag scherp. De stelling luidt... de Responsibility to Protect is een lege huls. En de gasten met wie ik dat bespreek zijn... Dick Leurdijk, VN-deskundige en commentator hier in de studio. Goedenavond. Meneer en Willem van Genuchten, hij is hoogleraar internationaal recht... zit in een studio in Nijmegen. Goedenavond, meneer van Genuchte. Goedenavond. Om te beginnen dus de stelling... Responsibility to protect is een lege huls, meneer Leurdijk. Ja, daar kan ik voor een belangrijk deel wel in vinden. Um, het, het, het, het is een misschien een ontnuchterende conclusie voor velen... om dat zo te horen... Hè. Maar um, ik vind in de internationale politiek moet je inderdaad de moed hebben... om met beide benen op de grond te staan. En um, de, dat idee, want het is een, we hebben het hier over een idee, een concept. Het is niet iets dat, zeg maar, dat je handen en voeten makkelijk kan geven. Mm. Dat je zo de lucht kunt plukken en dat je dat ergens kan neerzetten. Het is een idee, het is een concept... dat is omarmd in 2005 door zeg maar, de internationale gemeenschap... Ja. op basis van een resolutie van de algemene vergadering van de VN. En daarmee heeft het een bepaalde status gekregen. Maar die status, ja, dat wordt door sommigen gezien... alsof daar om die reden dan meteen nog sprake zou zijn... van een soort verplichting die zich aan de internationale gemeenschap... als het ware vanzelf opdringt... op het moment dat een regering van een land niet in staat... of niet, niet, niet bereid is om te voldoen aan die eis die je net al aangaf... namelijk om te zorgen voor het welzijn van de eigen, eigen, eigen onderdanen... Mm -hmm. En wat we dus nu zien, is dat terwijl aan de ene kant... je natuurlijk heel veel sympathie kan opbrengen... voor dat concept van Responsibility to Protect... dat um, in de praktijk van alle dag... Uh, uh, we eigenlijk op een heel andere uh, hoog, uh, uh, toonhoogte... Over, over dat onderwerp moeten praten. En er is dus een hele grote kloof tussen het concept... Hmm. en de praktijk van alle dag. En als u in een paar woorden moet zeggen waar die kloof door ontstaat... Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met, uh, met, met het besef dat, dat militair ingrijpen in een situatie waarin sprake is, evident sprake is van uh, grove schendingen van mensenrechten, dat je dan een in staat moet zijn als internationale gemeenschap om uh, een troepenmacht uh, uh, uh, op te zetten... die in staat is om via het interveneren in de situatie... Uh, dan een eind te maken aan, aan die grootschalige schendingen. En je moet het er ook over eens zijn als internationale... Dus gemeenschap. daar begint het eigenlijk. Ja. Hè, want je, dat, de, een van de voorwaarden die daarbij gelden... is dan ook dat het gebeurt met instemming van de VN-veiligheidsraad. Dus met ja. andere woorden, dan moet er een besluit overgenomen worden... door de Raad met instemming ook van de vijf belangrijkste leden... die ook nog dat vetorecht hebben. Ja, en daar wringt dus de schoen. Dus, meneer Van Genuchten, tot nu toe een lege huls. Wat vindt u? Eh, tot nu toe, <coughs> pardon, tot nu toe le een lege huls. Maar ik denk dat het veel te vroeg is om het hele concept al bij het grof vuil te zetten. Even een kleine correctie. Het principe is natuurlijk ook gebruikt in die voorkust in 2011. En ja. het principe is ook gebruikt afgelopen jaar in Mali. Alleen daar is het wat minder opgevallen omdat het in die beide gevallen werd gekoppeld aan toch al aanwezige vredesmachten. Die dan meer mogelijkheden zouden moeten krijgen om de bevolking te beschermen. Mm -hmm. Tegelijkertijd heeft uh, de kleurdijk natuurlijk gelijk dat het principe op dit moment alles schijnt tegen heeft. Maar zoals ik zei, ik vind het te vroeg om het langs uh, de weg te zetten. En dat komt en dat we volgens mij in de gaten moeten houden dat het hele concept drie lagen kent of drie pijlers. Uh, de eerste is heel kort gezegd, regeringen moeten zelf hun eigen bevolking beschermen. De tweede pijler is, als dat niet lukt, dan moet de internationale gemeenschap bijspringen. Maar dat kan ook zijn met praten. Bijvoorbeeld wat er nu gaat gebeuren in Genève, de conferentie over Syrië. Zou een voorbeeld kunnen zijn van invullen van de tweede pijler van de Responsibility to Protect. Maar Aha. waar iedereen het over heeft... Dat is natuurlijk dat militaire ingrijpen. Ja. En wat ik dan persoonlijk het probleem vind. Eh, het wordt erg geschoven op de samenstelling van de Veiligheidsraad. zoals die gemaakt is in 1945 met de veto-leden. Ja. Iedereen weet: Rusland en China willen geen kant uit. Hebben allebei, eh, laat ik zeggen, een trekker thuis gekregen van de toch wat ongelukkige lopende interventie in Libië. En zijn, en, zijn, en zijn in het algemeen natuurlijk niet zo dol op interventies die de nationale soevereiniteit schenden. Ja, dat is één ding, maar wat ik eigenlijk... Ik wil dit iets andere kant op redeneren. Ik wilde ja. eigenlijk ook zeggen dat er soms ook hele goede redenen zijn... om niet te denken aan militair ingrijpen. Er is een soort... Ik denk als we nu zouden spreken over militair ingrijpen in Syrië... dan zou dat amper zijn om de bevolking te beschermen. Dat zou veel meer gaan lijken op een vergeldingsactie. Mm -hmm. Gewoon pure boosheid... Maar je moet je dan ook wel de vraag stellen... wat uiteindelijk de Syrische bevolking daarmee zou opschieten... en wat het ook op de lange termijn met het land zou doen. Ja, even... En dan krijg je dus naast de technische argumenten van de veto-kant... Ja. absoluut een punt. De bevriende naties, soevereiniteit, daar heeft u volstrekt gelijk in. speelt ook het reële argument, de vraag... wat militaire middelen exact uh, oplossen. Ja, goed. Dus uh, u, u, u zegt... Uh, ja, die problemen die meneer Leurdijk in de praktijk ziet, die zijn er. Maar het is te vroeg om het principe al uh, bij het grofveld zetten, die kleur Ja, nou kijk, dat vind ik natuurlijk ook. Ik, ik herinner me heel goed het debat dat ontstond in de tijd van de, van de oorlog in voormalig Joegoslavië in het midden van de jaren negentig Toen voor het eerst het idee van uh, militaire ingrijpen van, uh, vanwege humanitaire overwegingen uh, op geld deed. Mm -hmm. En um, uh, natuurlijk wat je ziet in de internationale gemeenschap is, je kunt niet zeggen dat, we, dat, dat er helemaal niks gebeurt, uh, maar het denken over zeg maar, de voorwaarden waaronder je dan ten behoeve van die humanitaire argumenten... militair zou moeten interveneren, dat, dat staat natuurlijk niet stil... omdat we met een bepaalde regelmaat zien dat er situaties terugkomen... waarin zich een geval van genocide kan voordoen. Ja, maar... Dus het is heel terecht dat, er over, dat wij hier ook vanavond over praten... en dat wordt nagedacht over de voorwaarden waaronder je dat zou kunnen gaan doen. Ja, maar zit daar dan, en die vraag stel ik aan u beiden... zit daar dan uh, vooruitgang in? Want... Een van de voornaamste blokkades uh, ligt bij de Veiligheidsraad. Het feit dat die oude machten, de machten die in 1945 de overwinnaars waren... nog ja. steeds daar vetorecht hebben. Uh, China is daar dan bijgekomen. Um, zolang die blokkade er is, kan het principe dan functioneren, meneer Van Genuchten? Um, dan hebben we het denk ik weer over de derde poot, hè? de militaire poot. Ja, uh, dat maakt het uh, razend lastig. Ja, dat sancties is, is, is over het algemeen wel iets makkelijker. Er zijn natuurlijk sancties ingesteld okay. tegen Syrië, ja. ja. Nee, maar die militaire poot, maar dan heeft u gelijk... Kijk, maar je moet het inderdaad wel historisch bekijken... zit er ontwikkeling in. Yeah. En dan is een van de dingen waar u zelf aan raakte... dat is het concept van de soevereiniteit... dat staat wel degelijk onder druk. Vroeger was eigenlijk het met soevereiniteit razend helder. Uh, mind your own business, bemoei je met je eigen zaken. Soevereiniteit is rond dat beginsel van de Responsibility to Protect... steeds vaker geformuleerd... ook als verantwoordelijkheid voor je bevolking. Yeah. Sovereignty as Responsibility... En staten die de mensenrechten schenden... die staan steeds meer onder publieke druk... en steeds meer ligt daar het vergrootglas op of wat ze allemaal doen. En als je dat afzet tegen hoe dat tegenaan gekeken werd... zeg nog maar enkele tientallen jaren geleden... dan is er wel degelijk sprake van vooruitgang al durf ik het woord amper in de mond te nemen... want hmm. we weten natuurlijk ook steeds meer over alle mogelijke ellende. Ja. Maar ik zie qua concepten en qua wijze van denken over dit soort dingen... wel degelijk dat staten die de uh, rechten van de mensen op grove schaatschenden... dat die in een verdedigende positie zitten... en zich hebben te verantwoorden tegenover de internationale gemeenschap. Ziet u dat ook? ja, Ik zou heel <kijf> nadrukkelijk zeggen, als ook maar... Uh, er 10% kans zou bestaan dat militaire middelen de zaken Syrië zouden oplossen, dan zou ik zeggen acuut doen, hmm. maar ik zie niet dat dat uh, de juiste weg is en ik zou kort willen citeren heel kort, uh, Ban Ki-moon die bij de honderdste verjaardag van het vredespaleis zei give peace a chance, daar werd toen om gelachen maar ik denk dat hij uiteindelijk toch een Gelijk het, ...het gelijk aan zijn zijde had... ...met ook toewerken naar de conferentie... ...die nu op het punt van beginnen staat. Ja, nee, ik denk dat dat militair ingrijpen... ...die complexiteit in Syrië... ...dat, dat, dat zal niemand betwisten, zeker op dit moment... ...of dat eerder ook zo was... ...maar ook dat, dat is een, een punt, moeilijke vraag. Ja. Ja. Maar die, die vooruitgang ik ...in dat denken over soevereiniteit... Uh, ...ziet u die... En is het genoeg of moet er ook concreet in bijvoorbeeld de constructie van de Veiligheidsraad of, of, of het handvest, moeten daar dingen in veranderen om nou, meer in, hoe, inhoud te kunnen geven aan die responsibility Ja, ik, ik denk dat, dat het een veel breder debat is over uh, de vraag uh, van uh, wat, wat houdt dat concept of responsibility to protect nou precies in? Je hebt dat inderdaad, inderdaad, je hebt die verwijzing naar, uh, de, naar het, uh, het belang van uh, nationale soevereiniteit. Uh, je hebt de ontwikkeling, de rechtsontwikkeling op het vlak van mensenrechten, waarbij we daar opvattingen... over mensenrechten veel ruimer definiëren dan vroeger. Zeker als het gaat om de rechtvaardiging van bemoeienis van buiten... met de situatie in, in binnenlanden. Aan de andere kant zijn er ook situaties die eigenlijk waar nauwelijks iets in, iets in verandert, en waarvan ik verwacht dat dat in de komende jaren ook niet zal veranderen. Bijvoorbeeld als het gaat over de samenstelling van de VN-veiligheidsraad... En, um, en de besluitvorming. Maar wat ook niet zal veranderen, is dat hele debat over de over de voorwaarden waaronder er dan eventueel militair zou moeten worden ingegrepen. Dat is niet zomaar iets wat je uit de lucht plukt en ergens neerzet. Dat zal elke keer weer een heel ingewikkeld politiek proces zijn... van het afwegen door de afzonderlijke lidstaten van de VN... Op basis van de vraag, in hoeverre raakt mij dat? Zijn ja. mijn eigen nationale belangen hierin het geding? Moet ik mijn eigen militairen daarvoor uh, uh, ophoesten? Met alle risico's van dien? Met, met ook als risico dat als het al gebruikt wordt, als het al tot een ingrijpen leidt, dat dat op een hele selectieve manier uh, ingezet wordt? Uh, dan ja, middel? maar dat, dat zie je dus eigenlijk op, op, dat, zie je, dat is ook een permanent fenomeen. Waarom wordt er in het ene geval wel, uh, wel een serieus debat gehouden? Over de vraag van moeten we, zouden we niet moeten ingrijpen? En zo ja, onder welke voorwaarden? In, in een ander geval hmm. blijft dat veel meer verborgen, zoals um, uh, Wellem dat net eigenlijk over je voorkust. Uh, ook, ook al goed uh, goed ja. Meneer Van Genuchten, wat, wat, wat, wat, wat ziet u als belangrijkste uh, aanpassingen die er in die, in die praktijk, als het gaat om welke voorwaarden en hoe krijgen we dat beslissingsmodel zo dat er ook, uh, als het nodig is, ingegrepen kan worden. Wat ziet u daarvoor mogelijkheden? Laten we even heel snel afstrepen. Verandering van het VN-handvest is eigenlijk gewoon niet mogelijk. Kan ik u uitleggen, maar dat gelooft u denk ik wel. Ja. Wat je vervolgens wel <laughs> ziet gebeuren, uh, dat is dat de praktijk al aan het veranderen is. Volgens Formeel volgens het VN-handvest, als een zich onthoudt van stemmen gaat het niet door in de praktijk kunnen veto-staten zich van stemming onthouden... kan er toch een resolutie worden aangenomen. Dat is ook al een paar keer gebeurd. Dus dat is een klein stapje, zou je kunnen zeggen... in de richting van iets soepelere besluitvorming. Nee. En voor de rest wordt er een enorm appel gedaan op veto-landen... om op zakelijke gronden tot besluiten te komen. Dus als men uh, een veto wil gebruiken op gronden van het gaat om een bevriende natie of wat dan ook... dan zou dat niet langer moeten mogen. En er zijn nu al zo'n 40 landen die dat appel ondertekenen. Ik hoorde het minister Timmermans deze dag ook nog een keer zeggen. En heel veel meer zit er aan die kant niet nee. in. Nog eens gezegd, omdat dat uh, VN handvest, dat is zoals het is. En dat is niet te veranderen. Nee. Toch maar heel kort uitgelegd, omdat je alle... Uh, parlementen van de vijf uh, permanente lidstaten nodig hebben om die wijziging ja. te Goed, ik, ik moet het afsluiten. De conclusie is, in Begrijpen. het denken verandert er uh, wel het een en ander in de praktijk nog niet zo heel erg veel. Hartelijk dank Willem van Genuchten en uh, Dick Leurdijk. En we gaan tot slot nog even naar Roda AZ. Waar het in de 57e minuut kwartfinale Beker nog altijd 0-1 staat. Het had al 0-2 moeten zijn. Een enorme kans voor AZ voor Johansson. Na een fout van de doelman van Roda JC. Maar hij wilde het mooi doen met een stiftje. Dat uh, ging mis. Aan de andere kant heeft Roda ook mogelijkheden gehad. De grootste was voor Paulussen met een kopbal die uit de kruising werd gehaald door Esteban. Het blijft spannend. Ruim een half uur nog. 0-1 en komt hij dan 1-1? Uh, nee, het blijft dus 0-1. Oké, okay, nou... Wellicht zometeen in langs de lijn wel nog meer doelpunten. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zijn we er niet, want dan is er de hele avond voetballen. En uh, zometeen langs de lijn, daarna het oog. En daarna de VPRO weer met Nooit meer slapen. Bedankt voor het luisteren en tot donderdag.